Uh, vrienden, was er even buurt ik Hallo? Ik hoor niet. Hallo? Oh, wacht even. Het is dat zenuwenzoontje van de burgemeester weer, hoor. Achtervolg me nou al weken. Omdat ik hem een schoptik als een heb gegeven, omdat hij me ook stond te krassen. Wacht even, dat kleine ellendige paaltje met je valse witte akenpoppie. Weet jij wat je het nodig moet doen, schatje, je moet eens gauw naar je uitgestreken vader stappen en hem feliciteren met zijn 15 miljoen begrotingstekort. En zeg hem er maar bij dan dat de burgerij hem zijn wandelstuur niet kwalijk neemt, hoor. Maar als u in zijn vrije tijd hoogstpersoonlijk een straatgendertje gaat zitten uitbroeien, dan gaat er een raket naar de koningin. Duidelijk? Dag, Feth. Zo, het laat zich niet knechten. Nog door... Als hem dat nou weer is, ik hem telefonische te Hallo? Nou, hip. Hallo? Ah, ja, goedemorgen, burgemeester. Wat zegt u? Ja, ik versta u uitstekend, zegt. Oh, dat wil je mij toch al zo. N? Oh. En, uh, kon u mij wel verstaan, misschien? Gut, wat leuk, zegt. Ik dacht namelijk dat ik u zoiets aan de lijn had, hè. Ja, nou, zo hoort u nog eens wat, niet. Normaal wordt je als burgemeester behandeld als een onfeilbare zak tabak, neem ik aan. En wat kan ik verder voor u betekenen? Nee, nee, meneer Biels is er nog niet. Maar als u het over een kwartiertje nog eens probeert, dan wil u dus zich misschien wel even voor u vrijmaken, hoor. Ja, oké, dood. Bye! Zo. En als hij zich nou net zo opvoedt, heeft de schaap tenminste nog een kans. Ja, die sfeer, hè, de kerstsfeer: lekker eten, lekker drinken, dat vredigen, dat welbehagen, dat hapjeslokje. Heerlijk hoor, jammer dat het er alweer op zit. Goedemorgen. Morgen, meneer Wil. Morgen, jij ook. Goede kerststraat. O ja, heerlijk zeg. Nou, als ik wel, zeg. Genoten, hoor. Tot een middel in de prut, zeg. Verschrikkelijk. Wat zeg je? Ik zeg dat vredig en dat milde, die sfeer van... Ja, doen. Ja, ja, ja, ja. Die typische kerstsfeer, zeg maar. Zij je, tot je middel in de prut? Ja, zeg. ik kerstavond. He, dus, hè, zaterdag, hè, ook wel een stemmig begrip, hè, kerstavond, dat stille, dat warme, dat vreugdige... In de preut? Zo bemiddeld, ja. Ik dacht dat ik of zeg. Ik denk ga dood in de preut. Volgende kerstfeest. Ik kom maar gillen. Gillen? Wat was er nou gebeurd? Ja, kijk, dat was Merit, zeg. Merit? wat? Merit. Wat is er weer, Merit? En je zegt, dat was Merit, zeg. Ik, Merit! Met kerstpuzzelrit voor het personeel. Oh dat... Ja, leuk, hè? Leuk idee, hè? wie het precies. Ideetje van mij dus weer. Bedoeld als geste, dus, hè? Voor het personeel. Klein gebaar van directie, zei hij, in plaats van die eeuwige kerstgratificatie. En spaart nog een leuke cent uit, ook. Ja, daar heb ik over gehoord, ja. Ja, ja, leuk ontvangen ook, hoor, door de lui, die mededeling. Ik heb een fijn berichtje voor jullie, mensen. Dit jaar geen... Kerst gratificatie. Hoera, meteen al hè? Ja. Yeah. Nou ja, hoe het bouwvak zijn blijde verrassing, dan ook onder woorden mee te brengen hè. Iets gespierder dan hoera misschien, maar blije gezicht hoor, klap op de schouder, hartelijke stomp in de maag, die sfeer. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ja. Dat ik zeg, en belangrijker nog mensen, zaterdag een kerstpuzzelrit, met aan het eindpunt een Verrassing! Nou, ah, jongens, je bent de zaak bijna helemaal afgebroken, zeg. Ja, toen kregen ze weer hoop. Wat dacht je? Nogal geen prettig idee om tenminste één van die dagen iets om handen te hebben, nietwaar? Anders zitten je elkaar drie dagen klaar om te kijken, bovenal wat eten en drinken. Oh, ja, je bedoelt de kerstfeer. nee, nee, nee, dat is iets heerlijks, de kerstfeer. Dat is de vredigheid zelf. Als dat dan niet was, nou, daar werd ik er ziek van. Van het gegeten, gedrinkt, wat er dan nou is, zeg. Zeg, aan dat eindpunt ja, van die rit. Ja. Wat was dat? Dat was in de kleine waspik. Waar? In de kleine waspik, zo heet hij. Wie? Die schuit, dat woonbootje van Bakkie. Bakkie waspik, Bruid. Uh, Bakkie Bruid waspik van het nieuwe heden. Uh, Heeft hij ja, ja. een woonboot? Ja, ja, ja, daar ergens aan de plas heet. Met drijvende bunkelo. <lacht> Bakkie aan het woord, ja. Nou, stel je er niet van voor, hoor. Een soort van de hondenhok, zeg maar... Brengt hij daar met zijn vrouw de weekend door of zo? Ik weet niet, ik weet het niet. Ik heb daar zomaar mijn eigen vermoedens over, hè. Alleen op de manier van zeggen dus, hè, met zoveel vreemde ook van Rat. Dat hij zegt, oh, joh, als je een weekend die iets aardigs aan de hand hebt, hè, je belt maar even. En ik weet van ik, Rat, met de oog dus, Rat. Ja, ja. Ja, dus, dus, van de week op de Ereclub vraag ik het hem, hè. Met de kerst nog naar de bootbruin. Hij zegt, nee, ik vier het met val. Ik zeg, dan mag ik hem dan gebruiken als eindpunt van de rit, zeg. Hij zegt, ge gebruik jij hem maar als eindpunt, eind, eind, eindpunt van, je, van je rit. Ja, rap, met het hoofd dus weer rap. Ja, ja, ik begrijp het. Ja. En uh, hebben de deelnemers het allemaal gevonden? Ja, zeker, ja, dat ga je vragen, hoor. Vraag uh, van dingen. de sportgek, hoe heet die? Morgen, ja, ja. Morgen. Ja, morgen. Morgen, morgen, Wat jij van de helft maakt... Net of de deelnemers aan onze puzzelrit het gevonden hebben. Het Is maar de vraag wat ze zochten, chef. Ja. Hoe bedoel je, Koen? Een tikje modderig op dat dijkje lien, om maar iets te noemen. Ja, ja, ja, maar dat noem je ook wel meteen een derfstem, volg. Vindt u, chef? Ja, dat, dat vond ik. iets waar het boosman ter helle. Drie kilometer over een onverharde dijk, zeg. Linkswater, rechts een slootje. En slippen maar, jongens. Wat was ik bij dat ik eindelijk op die boerse erf stond, zeg. Boer zelf dacht er anders over, had ik de indruk, Jeff. Zeg, ligt die bol daar? Nee, die ligt aan de andere kant van de dijk, in de plas dus, hè. Maar dat had Bakkie gezegd, parkeer maar op die boerse erf. <lacht> makkelijk gezegd, zeg. Niet. Ah ja, ja, als je daar zo'n modderdijk naar beneden dat erf komt glijden, ben. Als die man niet met een noodsprong weg was gedoken, dan had ik hem morsdood gereden. Je zegt wat een geluk voor die cent. Vind je? Nee. Niet. Ja, als je met de kop voor in je eigen meskuil duikt, ik weet niet wat erger is hoor. Oh, ontzettend zeg. En wat zei je? Nou, ik, ik, ik, ik zeg voor een kerstfeest. Als kerstman, dat muziek. Als wat? Chef was daar als kerstman, Lien, voor het uitdelen van de verrassingen, de kerstpakketten. Ja, prachtig van de kostuum zeg. Sneeuwwit met een werkstiftbrief. Ja. En, en Kledder. Kledder, wat? Die boer tegen mijn pakt voor het mest. Oh, het is de ketman maar, Kledder. Terwijl ik nog zeg, ik ben een vriend van Bakkie Bruin Waspik. Hij zegt, ik niet. Ik niet dus. Hij is niet dus. Een ah, man raakt geïrriteerd, chef. Het ja. was een half uurtje eerder door neef Eef met de bestelwagen. Ook al die mest die hij Grote, heeft. En wat zei die? Uh, neef Eef, chef, die zei hij. Goeie. Ja, ja, dat zegt hij altijd. Goeie, neef Nee, wat je tegen die boer zei, makker, toen hij uit die mest kroop, weet je wel. Oh, dat ja, ja, moet je horen, zegt die man, die gaat mij daar de les aan lezen, niet. Wat dat voor de manieren waren. Ik zeg over manieren gesproken, mag jij praten met je mond vol? Kom maar even, zeg. Haha, <laughs> Altijd een correct vaderwoordje, Ja, wat zei hij, ze, wat zei hij? Ze. Nou, hij zei iets van, eh, uh, en als dat weer het ganse weekend met die meiden veugelen wordt op die schuit, dan schiet de oerpacht op door de stoor dat gekwekt. Ja, allemaal even, ja, eh, uh, Lien, bestudeer daar op die boot namelijk het leven van de gele kwikstaart, Lien. Kappie dus, met een paar kennetjes. Ja. Ook natuurliefhebbers, weet je wel? Ja, zijn vrij in de tijdsbesteding, zeg maar. Ja, ja. maar hoe dan ook, zeg. Dat zei ik nog tegen, hem, tegen die boer. Ik zeg, wat heeft u er voor last van, hè? Wat er aan de andere kant van de dijk gebeurt. U kunt het hier vandaan niet eens zien. Hij zegt, oh nee, dan moet er een met de daar naar de boom ja. Ik zeg, wie speelt dat je er bent? Nou, toen kon ik nog een vorkmest in mijn nek toekrijgen. Ja, wat wij daarvoor een zeer sterk vervelde kerstvogel aan boord kregen, zeg. Aan boord? Uh, <lacht> kwam ik aan boord? Bo? Uh, gelukkig niet, chef. Oh, Dan goed. hadden we de kleine waspik meteen al gespeeld, dacht u niet? Ter helle waarachter, hoor. Die had dat scheepsvrak even volgeladen met mijn kerstpakketten, die... Overhandig gesproken. Ja, om ze voor onze puzzelrijders een beetje uit het oog te houden, chef. Ja. Voor de laatste vraag die ze moesten beantwoorden. Wat denkt u aan de finish te krijgen? En er zeiden ze op giftige toon. M'n kerstgratificatie. Ja. En dan zeiden wij van. Fout. U gaat verder langs af. En u krijgt geen 200 gulden. En dan ja. dat zij gaan vechten, die mensen, zeggen. Ja. Ah ja. laten we maar gauw opreen, hoor jij. Als het water die schuiter aan het borg staat, zeg. Ja, ja, en dan wil uh, er nog even zo een gemeste kerstschoot aan boord komen, zeg. Nou, dan waren wij met kerstman en huis vergaan, hoor. Ja, uh, snelle reactie van die knaap voor kwam, erger niet. Ja, vol. Als ik mijn voet al boven op de loopplank heb, en dan komt iemand uit het kombof uit prijzen, en die rukt dat ding binnenboord. En ik sta voor een moment op mijn kerstplaatsen tot mijn middel in de brug. Wie verkoopt dan erger? Ja, uw puntje. Ja, mijn punt hoog, sprookjes Sprookjesman. Ja, van de gelaagste mestkever, weet je wel? Ja. En wat hebben jullie gedaan? Ha, ha, ha. Wat denk je, Lientje? Moet ik me daar soms afstappen verscholen te aanschouwen van de boeren en de bomen? Ik dank je stichtelijk, zeg. Ik zeg, los de die schuif. Ja, over riskant gesproken, zeg. Maar dat is helemaal niet riskant. Nee. Als jij maar gevangen had. Want jij vindt niet. Nee. Wat is je nou voor riskant? aan het vangen van een kerstpakket. Als daar zo een kanjer van een literblik gegiste peertjes in zit. Kom nou even. Gegiste peertjes in mijn kerstpakket? Wat heb jij er dan in laten stoppen? Ja, want dat ik je dan in moeten stoppen voor de prijs die jij daarvoor uitgetrokken had... Een ontje, tum tum soms. Waar, ja, de heer, ik heb jou opdracht gegeven even een kerstpakket te bestellen... ...voor de sommen van, van, van hoeveel. Nou, zeg maar, hoe weinig. Ja, ja, ja. In ieder geval, hè, heb ik gezegd dat het een beetje moest tonen, man. Nou, zeg, we zullen zeggen dat het zo een kanje van een literblik gegiste peertjes niet toont, zeg. Wil even. Ja. Maar ja, je moet er niet mee gaan gooien, vertellen. Ja, ter helle, de normale losprocedure, hoor, Paul... Aan boord gooit mij een pakket toe. Ik werp het door naar hem aan de andere kant van de dijk. Vangt hij -ie iets? Vangen? Ja, ik ben er even van gister, lotje getikt zeg. Maar waarom roep je dan bij elke collie die ik je toewerpt hebben? Hebben? Ik riep, help! En waarom, en waarom roep jij dan alsmaar dekking? Dekking? Ja, ik riep, lekko! Oh, nou, dan moet jij wat zorgvuldiger articuleren, jij. Ja. Ik had maar werk dat ik die kerstprojectielen ontweek, zeg. Ah, schoolvoorbeeld van een communicatiestoring, chef. Ja, je grootmoeder met die dikke duim. Schoolvoorbeeld van een vuilnisbeltman. Ja, zeg, wat maar dat voor een milieuverontreiniging bier daaronder aan die dijk, zeg. De margarine letters dreven in de sloot daar. Zeg, en liet jij al die tijd nog in je natte kleren, Ron? Ik, ik liet het drijven. Ik dreef. Ik was door nat, Ik zopte. Ja, ik heb u nog voorgesteld een verscholing te gaan vragen bij de boerchef. Ja, ja, die ziet me aankomen, Paul. Die man was zelf al als een derde stelletje toe. Lien, ja, je het waanzinnig zinnig lachen, hoor. Die man is de kerkst voor zeg. Wat? Ja, het enige wat er aan boord bleek te zijn, Lien. pak is de kick voor spak. Waanzinnige maat, ik dacht dat ik stikte. Met het nauwe kappie op de paarse hoofd, Lien. Een soort van duikelaartje op van die malle zwemvlies, weet je wel. Ik knelde, de zwemvlies. Het knelde, belachelijke, kleine maat zwemvlies. is, gelachen wij, hè? Hé, hey, een soort van ondersteepaardhaar, weet je wel. Die zijn laatste oortje versnoept heeft, ja. Doof, mijn oren, door dat knellende kapje. Pijnlijk ook bedankt. Ja, en gillend hoe, hoe, hoe zeg. je hoe noemde jij hem alweer? De, de, de He? verdwikkelijke kerstmeerman, man <laughs> En hoe dat allemaal begon te zwellen, zeg. Hey, zo helemaal van het zeeuwse wapen, hè. Van ik worstel en ontplof Ja, het, het wolste van loggen, hè, Oh, Nee, maar dan in het komietje, chef. Oh, uh, naar, het, naar het toestand, chef. Ja, ja. Weet je wat er daar een toestand was, Paul? Je boobie. De helft. De boompie? De boompie. Pol? Uh, uw uh, eigen woorden, chef, sorry. En koop een boompie-pol. Ja, exact, Pol. Koop een boompie-pol. En niet koop een woudreus, man. Uh, het moest een beetje ogen, Ceu, chef, dat uh. de puzzelrijders hem van enige afstand konden zien branden, Zeus, Pol, in die platte polden moest hij hier op 10 kilometer afstand een boom zo groot als mijn pink branden, Pol. Het is geen boom, dat is een vingerplant, jouw uh. pink. Uh. Goh, hè? Maar uh, wat een leuk idee. Ja, en dan stijf onder de brandende vetpotjes liggen. Zoals Féerique als de Neten, weet je wel. Ter ja, helle, Op dat kartieterige woonbootje, zeg Een, een, een soort van duizendjarige eit met vetpotjes. Ja, en dan in de invallende duisternis Ja. Een hoor. Ja, dat moet ja. uniek zijn, zeg. Ja, maar dat is uniek, ter helle. Dat is volstrekt eenmalig. Vooral als, als het gaat waaien. Ja, dan gaan die lichtjes dansen, hè? Lien. Nee, dan gaat alles dansen, ter helle. Ah, raakten jullie op drip? Ja, ah, ah, noem het op drip. Als je in je dolle was, komen de plas op Ik riep toch van Reven die boom. Maar dan moet je net bij die twee zijn. Ja, zeg, toen raakte hij ook nog in de brand, zeg, onze boom. Over een puzzelrit met hindernissen gesproken. Ja. en die boot? Niet te redden, die rookte al. Dus het enige wat er nog resten was in de booten. Ja, en bij gebrek aan vrouwen en kinderen ging hij maar eerst, weet je wel. Oh, het is een wat een bootje. Ja, een dinkieling, een, een rubberbootje, weet je wel, op Opblaasbaar, oh, ja, vol, oh, zeg het er vooral bij, man. En wie draaide daar weer voorop? Ik zei de gek, blazen maar, jongens. Ja, en jij zag Alpaars, oma oud. Ja, ik dacht dat ik stuur op, zeg. En ik zei nog, ga jij nou even op je rug leggen, dan gebruik ik je even als voetpompje, zei ik nog. Maar nee, ja, we waren nog maar net op tijd aan Wal terugling. Net toen daar die rij auto's in het dikke donker dat dijkje langs kwam ploeteren. Anders hadden de luide finish nog mooi gemist hoor. Want ja, die zagen er wel een schip liggen branden. Maar wisten ze veel dat dat met hun kerstsurprise te maken had. Op het nippertje hoor, chef. Hè? Ja, op het nippertje hoor, Paul. Hè? En als het aan jullie had gelegen, hadden jullie ze in je paniek rustig door laten rijden, man. Oh. Ja, uh, was misschien ook maar beter geweest, hebt. Ja. ja? Hoezo? Nou, stel je het maar even voor, Linus. daar op die dikke gladde dijk, zeg. Als daar in de verte al een spookschip ligt te branden. en als er dan opeens vanuit het rietje de zwarte bullebak zelf voor je bunker springt. nou, dan wil je wel even op je remmen drukken, zeg, al was je het zelf. Ah, dijk van een kettingbot in Wieners. gebrek aan rijvaardigheid vol radio, televisie. Zulke borden langs de weg houdt afstand. Wat doen ze? De eerste, de beste bullebak, maar daarna zon, sommige rijers ter helft. Zo ja, zeg. En eh. Uh, erg? Erg onzin. Beetje blikschade hier en daar, half een halve bloedneus, goh, wat erg. Zeg. Oh, wat verschrikkelijk. Sukkenkroppen meteen. Alsof het eten is aangebrand. gezichten Terwijl je achter samen je kerstfeest aan het vieren bent, nietwaar? Ja, zeg. En, en wat heb je gedaan? Wat heb ik niet gedaan? Vraag dat liever. Om de althans mijnerzijds nog iets van sfeer in te brengen. Die hele dijk langs zeg op mijn knelende zwemvliezen. Warm woord voor elke inzittende fijn dat jullie gekomen zijn, mensen. En een vrolijk kerstfeest dan maar. Wat krijg je terug? Anderhalve kilometer klaar, zang over mijn met mijn spatbordje. wie betaalt mijn deuk. Op kerstavond, wie betaalt mijn deuk. Heeft een kerstgedachte dan helemaal geen inhoud meer? Ja, mensen verwachten daar hun gratificaties, ja. Niet zozeer een schadepot, begrijpt op, u wel. Op kerstavond moet je rekenen op een dijkje midden in die ongure polder. Ja, maar dan nog altijd geriefelijk in de kussens van hun comfortabele automobielen waren, heer. Dan is dat nog altijd een haartje luxueuzer dan de herbertjes, hoor. Die lagen bij nachten in het veld. Ja. <laughs> ja, dat is hellig. Ja, dat nou, toen. Toen was er voor mij de aardigheid helemaal achterhelp. Mede ja. op aarde, hoor. Maar mijn welbehagen is niet van elastiek. Ik zeg, dat maar niet. Als het zo moet, dat maar niet. Ik zeg netjes in de rij, allemaal achter elkaar. De koffers open. Vol. Nee, nee, vis maar een worst uit de sloop. Een letter. Een paar blikjes. Kieper er maar één deksel dicht. En rij je met elkaar. Wie volgt? Prettige paasdagen. Ja. Trieste toestand nogal, alleen, Al die mensen die je zo goed kent, hè? En die je daar dan deels opstandig en deels ten geslagen de nacht in ziet rijden. Ja, Zonder zonde van dat hek, zeg. Welk hek? Nou, dat hek, dat loopt daar een eind verder een beetje door, hè? Dat modderpaadje bij een hek. Ja, verschrikkelijk, zeg. Ramweer. Kettingbotsing nummer 2, ze leren het nooit de het Heren de wegpiraten. Oh, wat een... Ja, verschrikkelijk. En hoe zijn al die mensen weer teruggekomen? Ja, ah, konden elkaar niet passeren op dat dijkje nee. Dus die zijn daardoor de politie eerst allemaal het weiland opgedirigeerd. En toen mannetje voor mannetje weer teruggedraaid. Ja, en dan gingen de ging nog even vuurwerk afsteken te hellen op dat weiland. Dat hoorden wij nog in de verte. Knallen? Ja, nee, dat waren die gaten in hun kofferdeksels, oma ook Zag je dat niet? Toen zij allemaal op de terugweg langskwamen. Ja, ja, ik nog wuiven in mijn goedheid. Kan je denken, zeg. Ze reden over mijn zwemvliezen. Dus. Ja, van die gegiste peertjes, weet je wel. Van al dat schudden, daar raken ze overspannen van, gegiste peertjes. En dan zoeken zij zich dus een uitweg door het kofferdeksel dus. Het bekende biochemische proces, dus eigenlijk, zeker de zin, zeg maar min of meer. Ja, ja, consumentenvriespraat, man. Dat waren kerstpakketten van ik weet niet hoeveel het stuk. En er heeft daarvoor kapitalen in de sloten. Oh, hier, begin dan, maar als je het over een gegiste peertje hebt. hebben vrienden, waarom verwezen je de morgen. Ja, die is er straks. Ik vind hem niet, Ja, dank je, hier. Ah, meneer Ritterman, samen dat u even bent... U bent gebeld van de zijde van wie, zegt u, meneer man? Van de zijde van de verzekering, zegt u. Ja, nee, kijk, dat wil ik u met genoeg uitleggen. Dat is ons...